Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het korps heeft voor het eerst een jarenoverzicht naar de Tweede Kamer gestuurd. De Oranjes komen daarmee tegemoet aan het verzoek van de Kamer om meer inzicht te geven in de financiën en de activiteiten van het Koninklijk Huis. In het jaarverslag over 2010 staat bijvoorbeeld dat het Koningshuis Nederland vorig jaar ruim 38 miljoen euro kostte. Het jaarverslag is vooral een fotoselectie van ruim 100 activiteiten die een beeld geven van de bezigheden van koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Zo valt er te lezen dat koningin Beatrix vorig jaar ongeveer 500 wetten en 3000 koninklijke besluiten heeft getekend. Ook wordt aandacht besteed aan de werkzaamheden die wat meer achter de schermen plaatsvinden... zoals overleg met ministers en het ontvangen van ambassadeurs. De enige overgebleven barak van concentratiekamp Vught wordt waarschijnlijk toch gerestaureerd. Vorige maand meldde stichting Barak 1B dat het gebouw verloren dreigt te gaan... omdat het ministerie van VWS geen subsidie wil geven... Het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg schenkt nu de stichting 300.000 euro en er is nu nog 200.000 euro nodig om de barakken op te knappen. Na de oorlog werd dat kamp in Vught gebruikt voor de opvang van Molukkers. De barak is sinds 2001 een rijksmonument. Nederland heeft de finale bereikt van het EK voetbal voor spelers onder 17 jaar. De ploeg won in Novi Sad in de halve finale met 1-0 van Engeland. Nederlandse doelpunt werd in de 26 e minuut gemaakt door Kyle Abicilio, die in dienst is bij Arsenal. Het is de derde keer in de geschiedenis dat Oranje onder de 17 zich plaatst voor de EK-finale. Het team heeft in het hele toernooi nog geen tegendoelpunt gekregen. Zondag speelt Nederland tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Duitsland en Denemarken. Het weer in het oosten bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen geleidelijk opklaringen en wat zon. Maxima tussen 15 graden aan zee en 19 in het oosten. Morgenperiode met zon en vooral smiddags kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A28 tussen knooppunt rijn en knooppunt Hoevelaken. En op de A30 tussen knooppunt Maanderbroek en Barneveld. Uiteraard kan er ook op andere wegen worden gecontroleerd, want niet alle controles zijn aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. In ben jij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 De dames voor u hebben het al lastig zwaar, dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. Toen ik het origineel nog had, het gouden goud maakt klein. Dit hart ik heb bepast, het was een tweede hand. Je blijft geen gouden koper, ook al kopen. had je wel de kans. Want dit is mijn een hart, een houten hart. De dames voor u hebben al vast verswaard dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. Dit is mijn hart, mijn houten hart. De dames voor u hebben het al vast verswaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. De dames voor u hebben het al verzwaard dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. Dit is mijn hart, mijn houden hard. De dames voor u hebben het al verzwaard dus wees maar lief. Yes, I left my world in somebody's hand. www.zfmzandvoort.nl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 stars, she pulled my hair, with my lipstick on, in a glass of bubbled dry no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 Just be a queen, whether you're broke or evergreen. Your black, white face, show la descent. Your Lebanese, is your Orient. Whether like disabilities left you outcast for leader teased. Rejoice and love yourself today. Cause baby, you were born this no matter way.